10 uur. Het NOS Journal. Lizelot Thomasen. KPN is op de beurs afgestraft voor de winstwaarschuwing die vanochtend werd afgegeven. Het aandeel van het telecomconcern staat in Amsterdam ruim 7% lager. KPN kondigde vanochtend ook een grote reorganisatie aan. Er verdwijnen 4.000 tot 5.000 arbeidsplaatsen tot 2015. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal banen in Nederland. KPN Topman-Blok. We zien de afgelopen maanden een versnelling van de verandering van het gedrag van consumenten. Met name in de mobiele markt waarbij het gebruik van de nieuwe apps om te communiceren exponentieel aan het stijgen is. Met een negatieve impact op de omzet en het resultaat. Meer dan dat we verwacht hadden. De organisatie van verpleeghuizen trekt zich de kritiek op de slechte hygiëne in de instellingen aan. De Consumentenbond constateerde dat patiënten in vier op de tien verpleeghuizen het risico lopen een infectie te krijgen... Het onderzoek maakt ons scherp, zegt brancheorganisatie Actis. En tegelijkertijd uh, zie ik wel dat het uh, niet gemakkelijker wordt voor organisaties... met alle eisen waar ze aan moeten voldoen. En de middelen die ze daarvoor beschikbaar hebben... Uh, dat je voor de keuze staat om de euro's die je hebt te besteden aan meer uren aan het bed... of aan meer uren voor de, voor de schoonmaak. De organisatie denkt dat het gebrek aan hygiëne komt... doordat het belang ervan niet goed onder de aandacht is gebracht... en dat medewerkers mogelijk niet voldoende geschoold zijn. Actis is geen tegenstander van meer contact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 In Australië zijn bewoners van een asielzoekerscentrum in opstand gekomen. Ze hebben negen gebouwen van een centrum in Sydney in brand gestoken en dakbanden gegooid naar de brandweer die de gebouwen wilde redden. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot. De asielzoekers kwamen in opstand omdat ze vaak jaren vastzitten voor ze weten of ze in Australië mogen blijven. Door het toenemende aantal asielzoekers in Australië zijn er steeds vaker protesten.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 ANWB-verkeersinformatie met nog 45 kilometer aan files. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam loopt het in beide richtingen vast... over 5 kilometer bij Zoete rijndijk en ook 5 kilometer op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen het knooppunt Rotterpolderplein en het knooppunt Raasdorp. A28 Zwolle-Utrecht, daar staat tussen Nijkerk en Amersfoort 6 kilometer... en bij Katwijk loopt het helemaal vast op de N206. Er uh, zijn problemen met de verkeerslichten... op het kruispunt met de N441 naar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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De VVD roept minister Hans Hille van Defensie op het matje. vanwege diens uitspraken gisteren over de bescherming van de koopvaardij. De laatste jaren worden geen nieuwe antibiotica gevonden. Vanaf het moment dat je een idee hebt tot het moment dat het als een doosje in de apotheek ligt... zit uh, jaren van werk en miljarden aan, aan kosten. De provincie Noord-Holland schrapt een lezing naar verluid om de PVV niet boos te maken. En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil een debat met de minister van Defensie Hans Hille. Aanleiding zijn diens uitspraken over de bescherming van koopvaardijschepen. Volgens de minister kan de marine niet te allen tijde de Nederlandse koopvaardijvloot beschermen, omdat hij moet bezuinigen. Hij zei dat gisteravond in Caro's oog in oog. Wij kunnen de koopvaardij beschermen, maar niet volledig. Doordat u moet bezuinigen, wordt daardoor het beveiligen van de Nederlandse koopvaardij moeilijker? Voor elke keer dat je op een schip uitgaat, is dat schip de volgende keer niet ter plekke. Zo simpel is dat. Ja, en u kunt minder schepen inzetten. Dus dan zullen de momenten komen dat wij er even niet zijn. Contact nu met de VVD Tweede Kamerlid Hans ten Broeke. Meneer ten Broeke, Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Waarom wilt u de minister in de Kamer op het matje? Nou, omdat dit het uh, verkeerde signaal is. Het was eigenlijk not amused toen ik dat zo hoorde... dat hij met u uh, in gesprek zei van nou, het uh, kan wellicht met een tandje minder. Uh, nou, nooit gedwongen. Tand... Hij, ja, hij kan niet anders. Nou, dat is een keuze die hij maakt die ik zeer betwistbaar vind... Um, in de eerste plaats moeten we vaststellen dat het met die piraterij de verkeerde kant op gaat. Het begint een zeer grootschalige, internationaal, goed georganiseerde, helaas. Uh, en ook nog met enorme financiële stromen gepaardgaande um, ja, criminaliteit te worden. Om niet te zeggen bijna terrorisme. Ja. Het is direct in het belang van Nederland, Nederlandse koopvaardijschepen, dat we daar volop aanwezig zijn. Ja. En welke dreigingsanalyse je ook bekijkt, uh, het antwoord moet zijn dat dat eerder een permanente operatie wordt. omdat het een tandje uh, teruggeschakeld moet worden. Ja, maar de minister moet wel bezuinigen. Mede door het regeerakkoord waar u ook voor hebt getekend. Zeker. En sommige van die bezuinigingen. Um, daar past hij gelukkig niet de kaasgaaf toe. Uh, maar maakt hij echte keuzes. Ja. Maar zijn keuze om uh, bij piraterij. waar we als Nederland en de Nederlandse belastingbetaler. heeft daar vier um, zeer moderne um, uh, schepen uh, voor laten bouwen... Ja. om er daar twee gewoon ondershands weer van door te verkopen... vind ik zeer betwistbaar Dus en u zegt, onverstandig. Uh, het gaat om patrouilleschepen, hè? vier ja. van die dingen. Uh, u zegt, uh, alle vier in de vaart houden? Als dat zou kunnen, graag. En we toch eens met de minister gaan overleggen om te kijken of dat niet op een of andere manier mogelijk is door wat andere keuzes te maken. Kijk, met, met de tanks heeft hij een hele forse keuze gemaakt. Ja. Maar die is uit te leggen. En ja. deze vind ik eigenlijk niet uit te leggen. Omdat we in het regeerakkoord nu juist hebben gezegd. Dat hij meer inspanningen moet verrichten. Om tegen piraterij, internationale drugscriminaliteit. Denk aan, aan de schepen in de West. Maar ook bijvoorbeeld de bescherming van Europese buitengrenzen. Nou, ja. daar zijn deze. Uh, kustwachtschepen, ja. uh, zijn daar uitermate goed toe uitgerust. Dat zijn zo'n beetje de modernste schepen die er in de wereld um, op dit moment voorradig zijn. Ja. En nou juist maar die ja. doet Nederland dan van de hand. Ja, onverstandig. Ja, dus u wilt eigenlijk gewoon van de minister horen... ik hou die, al die vier die patrouilleschepen in de vaart. Nou, dat is een discussie die we gaan voeren... op het moment dat we zeg maar, integraal kijken naar alle defensiebezuinigingen. Ja. Wat ik nu van hem wil horen is dat hij in ieder geval zich committeert. En dat leek hij te doen, anders dan zijn voorganger van, middel, uh, van Middelkoop... Ja. om um, uh, meer inzet te plegen op piraterij. Ja. Daar ook wat agressiever te gaan opereren. Ja. En het liefst ook met mariniers aan boord van die koopvaardijschepen. Ja, dat gebeurt nu ook al op beperkte schaal bij nou, schepen met een beperkt. laag gangboord. Hè, dus waar je makkelijk ja. aan boord kunt klimmen met een touw en schepen die vrij langzaam varen. Ja op zo'n kleine schaal dat het bijna niet te ontdekken valt. We hebben nu een, um, een proef ondernomen om dat bij twee schepen een keer te doen. Je moet zich voorstellen, er gaan zo'n ruim 300 van die Nederlandse schepen... Uh, door dat gebied uh, ja. per jaar, dus zeg maar één per dag. Ja. Um, ja, daar, daar, daar moet de inzet verhoogd en, en, en niet nu weer afgeblazen. Nee, maar ja, je kan toch niet aan de ene kant zeggen... je moet bezuinigen en aan de andere kant, je mag nergens op bezuinigen? Ja, maar meneer Kokkerman, uh, bezuinigen op defensie... betekent niet dat we helemaal niks overhouden. Dan moet u iemand van de SP uitnodigen, dan, heeft u, dan, dan, dan is er geen marine meer... Um, uh, we gaan nog altijd van, wat is het, 67.000 mensen, nou, min 12.000 functies, dat zijn 6.000 mensen helaas. Ja. Maar er blijft nog altijd heel veel mariniers en heel veel marine over. Ja. En die moet gewoon ingezet worden. Er ja, moet meer dan een miljard versneden is. worden. Is het voor u denkbaar dat als het echt niet anders kan door twee van die patrouilleschepen uh, te verkopen, uh, dat Hans Hille wat minder zou moeten bezuinigen wat u betreft? Nou nee, die bezuinigingen daar hebben we voor getekend... en daar ja. staan we ook voor hoe hard die ons ook vallen. Ja. Um, dus dan zullen we dat elders moeten zoeken. Ik ben ook wat dat betreft goed voor mijn handtekening... dus ja. daar gaan we niet aan lopen morrelen. Ja. Um, dus u zegt eigenlijk... Als u andere oude, oude, oplossingen oude. weet, dan ben ik daar, sta ik daar daarvoor open. Maar en, ik zou voorlopig zeggen... Uh, minister, denk nog eens even goed na. Piraterij, ja. dat is een permanente operatie. Ja. Uh, direct in Nederlands Belang. Ja. Uh, ik zou liever maar, elders mijn ambitieniveau wat verlagen dan hier. Maar u kent de minister ook, die gaat zeggen... nou meneer Ten Broeke, vertelt u mij dan maar waar ik dan wel op moet bezuinigen? Ja, dat. Zal die ongetwijfeld doen en dan zullen wij eens kijken of we hem daar voorstellen voor kunnen aanreiken. Ik heb er nog wel wat, maar. Welke? Ja, dat moeten we straks even in het de dan maar zien. Maar uh, moeten we moeten bijvoorbeeld maar eens even kijken... of die voldoende heeft gedaan om bijvoorbeeld op de staven um, uh, te bezuinigen. Om te kijken of niet de generale staven... ook nog eens een keer bij elkaar geschoven zouden kunnen worden. Maar maar als je verleden... er een paar generaals uitknikken... dan heb je nog niet twee, vaart, twee boten in de vaart. Hè? Nou, het rare is dat we die boten voor heel veel geld... van de Nederlandse belastingbetaler hebben laten ontwerpen. En, ja. en, en, en ook betalen. Die worden straks aan een land wat daar dankbaar gebruik van maakt... Ja. Uh, voor een appel en een ei waarschijnlijk dan weer verkocht. Ja. Um, uh, terwijl de werkelijke structurele besparing op die twee boten zeer gering is. Niet, niet, niet meer dan 15, 16 miljoen ongeveer. Ja, dus u zegt, u doet eigenlijk een klemmend beroep op de minister... om die vier patrouilleboten in de vaart te houden. Nou ja, tenzij er andere oplossingen zijn die, die, die beter zijn... dan ben ik te overtuigen. Maar ik zou vooralsnog um, uh, zeggen... Uh, minister, uh, doe nou precies hetzelfde als wat u op andere vlakken heeft gedaan. Laat zien dat u structurele keuzes maakt met een visie voor de toekomst. En deze kan ik niet helemaal ontdekken. Wanneer is het debat? Uh, we krijgen nu eerst krijgen we een brief, zo gaat dat hier. En ik denk dat we vrij snel daarna met hem om de tafel zitten. Dus binnen nu en twee weken. Hans op de hoogte, ik dank u wel. Hans u. Uh, Han ten Broeke, Kamerlid voor de VVD. Dank u wel, meneer Kokkenman.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 De laatste jaren, dames en heren, worden geen nieuwe antibiotica meer gevonden. De farmaceutische industrie heeft haar interesse verloren. Want er is namelijk geen geld meer te verdienen. Hoort u in deel 4 van een dodelijke bacterie. Gemaakt wederom door Roy Hirkens. Christina van den Broeke-Graus. Hoogleraar medische microbiologie. Waarom worden er geen nieuwe middelen meer ontwikkeld, ontdekt? Nou, ik denk dat... Uh... Alle middelen die gemakkelijk zijn om te ontdekken, die zijn ontdekt. En, uh, dat is punt één. Punt twee, op een gegeven moment is de regelgeving rondom de introductie van nieuwe middelen heel streng geworden. Terecht, denk ik, want je moet niet experimenteren op mensen. En je moet voordat je iemand met een uh, nieuw middel behandelt zeker zijn dat het niet schadelijk is. Dus die regelgeving is terecht. Anderzijds, die is zo ingewikkeld en zo streng en zo groot geworden dat het onvoorstelbaar duur is om nieuwe middelen te ontwikkelen. Vanaf het moment dat je een idee hebt... tot het moment dat het als een doosje in de apotheek ligt... zit uh, jaren van werk en miljarden aan, aan kosten. En dat maakt het dus voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie... zeer weinig aantrekkelijk. En het is te duur. Het is onvoorstelbaar duur, ja. ja. Alle makkelijk te vinden antibiotica is al gevonden... De farmaceutische industrie heeft haar interesse verloren... want er is niet zoveel geld mee te verdienen. Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde... aan het Radbouw Universitair Medisch Centrum. De reden dat de farmaceutische industrie zich er wat van heeft afgekeerd... is niet uh, alleen dat het veel werk is om een antibioticum te maken... maar ook omdat wat dan heet de return of investment... Uh, dat geld wat je terugkrijgt voor je investering, laag is... Want heb je eindelijk een nieuw antibioticum gevonden... dan mag je het maar heel spaarzaam gaan inzetten... want anders ontstaat er weer heel erg snel resistentie. Wij zullen geneigd zijn om die antibiotica op de plank te zetten... om te zeggen van die bewaren we voor het geval dat... er een resistente bacterie een infectie veroorzaakt. Dat is één. Maar het tweede wat, wat je ook moet bedenken is... als je uh, een middel bedenkt tegen uh, zeg maar een vergrote prostaat of uh, tegen hoge bloeddruk... dan zullen mensen dat uh, nou, al gauw levenslang slikken. En dat is, een, uh, dat is een enorme bron van inkomsten. Antibiotica worden over het algemeen ingezet... Nou, voor een korte kuur om te zorgen. Hè? Hoe, hoe effectiever je antibiotica, hoe korter je kunt behandelen. Met andere woorden, uh, je, je verdient daar niet vreselijk veel meer mee... omdat de, de kuren zo kort zijn. De wetenschappers laten het er niet bij zitten. Zij zoeken naar wegen om de bacterie een stap voor te blijven. Wij, wij werken dan veel met uh, schimmels. En die schimmels die worden op uh, rijstkorreltjes als sporen worden ze bewaard. In het lab van Arnold Driessen wordt gezocht naar antibiotica... die we nog niet kennen, maar die er wel moet zijn. De blauwprint van de bacterie. Hij gaat naar de kern van het DNA. Het aantal genen die we kennen, betrokken bij de aanmaak van antibiotica, dat is eigenlijk maar een heel beperkt uh, groep. En we zien eigenlijk heel veel genen die dan mogelijk uh, tot antibiotica kunnen leiden. En uh, dus wat we eigenlijk verwachten is, dat, is, dat vergelijken we met het, uh, wat we kennen: is het puntje van de ijsberg. Maar we weten allemaal een groot deel van de ijsberg zit onder water. Dat deel zien we niet. En dat zijn we nu eigenlijk aan het ontrafelen door te gaan kijken in die chromosomen van die organismen. En daar hebben we dus hooggespannen verwachtingen van. Dat er in ieder geval een aantal verbindingen zitten eh, die we nog niet kennen. En die een nieuwe toekomst kunnen. Nou, hier staat een uh, instrument. Daar zitten kolfjes in. Daar zit uh, vloeibaar medium in waar die uh, schimmels op groeien. Het ziet er een beetje uit als melk. En die staan uh, wat te schudden. En dat duurt dan een kleine week. Dan zijn die schimmels helemaal uh, volgroeid. En dan kunnen we het medium, zeg maar, gaan oogsten. Is dit de techniek van de toekomst? Nou, ik denk dat het één van de technieken van de toekomst is. Uh, het is zo dat uh, heel veel... Uh, we kennen veel schimmels, maar de meeste schimmels en de meeste bacteriën... die kennen we eigenlijk nog helemaal niet. Die kunnen we niet eens kweken. Maar we zijn tegenwoordig wel in staat om van die schimmels... de chromosoominformatie op te helden, zonder dat we het kunnen kweken. En dan zien we allemaal heel veel spannende genen. We zien ook dat veel van die genen... die hoogstwaarschijnlijk betrokken zijn bij de aanmaak van dat soort kleine moleculen... Eh, niet actief zijn, die staan uit. Je kunt het vergelijken woord, met een lamp waar een schakelaar op zit... en die schakelaar staat op de uitpositie. En eh, wat we eigenlijk willen doen is die genen gaan activeren. Dus daar een schakelaar voor gaan zetten, zodat ze aangaan. En het gevolg daarvan moet zijn dat er een nieuwe verbinding wordt gemaakt. En onze hoop is dat daar ook nieuwe antibiotica tussen zitten. Als een veelbelovend antibioticum wordt ontdekt... gaat het naar de Vrije Universiteit in Amsterdam... waar Astrid van der Sarg het test op zebravisjes. En wat je dan ziet is uh, in plaats van twintig uh, zeg maar rode fluorescerende bacteriën... zie je na een dag zie je een heel, heel visje dat rood fluoresceert. Dus dat houdt in dat er heel veel bacteriën in die vis zitten. Dan denk je, oké, okay, dit is niet een happy visje. Yeah. Dat hoort u morgen in een dodelijke bacterie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks Noord-Holland schrapt een lezing naar Verluid om de PVV niet boos te maken. Eerste tochtentumeur van Henk Spaan. Vandaag is het Witte Donderdag, een dag van schaamte. Omdat Jezus de voeten van zijn apostelen waste, doen priesters het ook tot op de dag van vandaag. Priesters willen een beetje Jezus zijn, maar dat is geen nieuws. Nooit heb ik me meer geschaamd dan de avond... dat de voeten van mijn vader werden gewassen door de pastoor. Ik denk dat ik tien was. Was alstublieft eerst uw voeten, zei ik tegen mijn vader. Waarom, de pastoor wast ze toch, zei hij. Het was in een tijd, de jaren vijftig... dat mannen hun gestopte sokken drie dagen droegen. Men was zuinig op alles. Doet u dan in elk geval schone sok aan, zei ik tegen mijn vader... Ik heb ze gisteren pas aangetrokken, zei hij. In de kerk moesten zij die daartoe geroepen waren naar voren komen. Twaalf mannen met blote voeten en opgestroopte broekspijpen zaten naast elkaar op het altaar. Later zouden we leren dat de pastoor het liefste had gezien dat ze hun broeken helemaal hadden uitgetrokken, maar homoseksualiteit was in die dagen nog geheim. Later ook zou ik uit Chinese geschriften leren... dat voeten en seksualiteit hand in hand gaan. Maar toen had ik van seksualiteit nog nooit gehoord. Jezus waste de, de voeten van zijn discipelen om hun zijn liefde te betonen... tot het uiterste zijn eigen woorden. Daar zaten ze dan, die twaalf katholieke mannen met hun blote voeten. Ik zag blauwe nagels, schimmelnagels, kromme nagels, dwangnagels, hamertenen en klompvoeten. Het was van een vieze peukerij die zijn weergaan niet kende. Nooit had ik als tienjarig jongetje zoiets smerigs gezien. De pastoor genoot. Zweedruppels parelden op zijn rood aangelopen gezicht. Vandaag vier ik dat ik 52 jaar geleden met een enorme zucht van opluchting van mijn geloof ben gevallen. Zij Heng Spaan morgen het ochtend van Siska Dresselhuis. Can floss, baby blue eyes But I'm gonna know Send me a letter, cause I got to Een eind aan de nummer. die Vloss van staat van Johnny. Het schijnt een Brits duo te zijn. Het is uh, zeven minuten voor half elf, dames en heren. Altijd prikkelend bedoeld. De prestigieuze Willem Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland. Maar uh, dit jaar kennelijk iets te prikkelend. Publicist en schrijver Thomas van der Dunk hoeft dinsdag namelijk niet te komen. Lezing gaat niet door, meneer van der Dunk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom hoeft u nu te komen? Omdat ik inderdaad hier weer iets te controversieel en prikkelend vind, ken ik althans... ...een deel van de Statenleider. Dus het moet even duidelijk gemaakt worden... Ja. Uh, ...dat dit een, een, een tweemansactie is geweest... ...van de CVD en CDA-man in die commissie. Ja... Uh, omdat de drie leden die er voor de andere partijen zijn, nu niet meer statenlid zijn. He, die zaak was natuurlijk geregeld voor de staatsverkiezingen, maar die drie leden zijn ofwel hebben ze niet hergekandideerd, ofwel zijn niet herkozen, dat weet ik niet. Ja. Maar dat betekent dat dus de enige twee leden die ook nu, van de commissie die ook statenlid zijn, ja. uh, dus deze twee heren zijn, die hebben dat dus duidelijk op eigen houtje, vermoedelijk onder druk van de PVV, dat zou heel goed denkbaar zijn, dat mag u uitzoeken, hebben zeer aannemelijk, daar zijn contacten geweest, hebben dus zelf dat afgeblazen. En ja. illustreren daarmee, dat is natuurlijk altijd het ironische van die dingen, precies het gelijk van mijn lezing, want dat gaat voor een deel over de angst om hierover te praten en het wegkijken bij ongemakkelijke zaken. Nou ja, daar is dit een uh, mooi voorbeeld van. Ja, nou was het thema van de lezing, het nieuwe taboe op de oorlog. Ja. En wat, hebt u dan, uh, wat was u dan van plan te gaan roepen daar? Uh, uh, nou ja, wat ik daar dus uitleg is dat men uh, jarenlang, natuurlijk bij het minst uh, te passen, te onpas altijd waarschuwend verwees naar de oorlog. Ja. En dat was volkomen gratuit, want de, uh, hij zelfs als relevant was, ging het altijd om allerlei dwaze randverschijnselen als Jan Maat. En op het moment dat het relevant zou kunnen worden uh, met zo'n PVV, uh, ja, dan kan het pas niet meer, want dan is die partij veel te groot en machtig. Uh, waar, wat ik aanslip in mijn lezing is uh, dat de bezetting de enige periode in de Nederlandse geschiedenis is geweest sinds de Franse tijd, de laatste eeuw, waarin de rechtsstaat terzijde is geschoven. Ja. Op hele grove wijze. Ja. En we hebben nu voor het eerst in 60 jaar een partij in de regering, zo kan je het in feite zeggen, ook hebben ze zelf geen ministers. De gedoogpartner PVV? Ja, uiteraard. Die twee fundamentele pijlers van de rechtsstaat onderuit probeert te halen. Dat is de gelijkheid van alle burgers voor de wet. En dat is de, uh, de scheiding der machten. Hè? Dat voorstel van Wilders om rechters niet meer uh, duurzaam te benoemen... maar tijdelijk op zicht, zodat hij als ze hem niet hem zinnen... of ze niet streng genoeg straf of weet ik wat, hij eruit kan trappen. Hè? Ja. Daarmee gaat de, de trias politica wordt daarmee onderuit gehaald... omvangrijk van rechterde macht. Dat zijn hele basale dingen ja. waar de Haagse politiek... althans de coalitiepartijen stelselmatig ja. bij wegkijken. Ja. En over waarom dat komt dat men wegkijkt... Uh, waarom u ook die vergelijking je die mag maken met de oorlog... en waarom het zo'n taboe is, daarover ja. gaat mijn lezing. En ik ja. constateer inderdaad dat het zo'n groot taboe is... dat je zelfs taboe niet eens kan noemen. Ja. Van maar, deze heren. Uh, Maar goed, je, iedereen weet toch dat als je de PVV aan de Tweede Wereldoorlog vastknoopt... en dat doet u in feite, dat je dan uh, een glazer krijgt, of niet? Ja, maar uh, kijk, mooie waarden. Wat verdenken wij feitelijk op 5 mei? Ja. He, je kunt natuurlijk zes jaar lang gratuite allemaal van die zalvende verhalen houden. Of van we hebben lering getrokken. We moeten waakzaam zijn. He, u kent al die mooie verhalen. Ja. Kijk, waarden bewijzigt u pa, natuurlijk pas op het moment dat niet de zonnige tijden zijn. Ja. Maar dat ze ongemakkelijk worden. Ja. Als niet alleen maar de afwezigen, maar ook de aanwezigen betreffen. Ja. Dan, blijkt waard, dan moet blijken wat waarden waard zijn. Ja. Ik zwijg dan nog over de uh, fact-free politics. Ik citeer u even, ja. want ik heb de brief hier. Althans, ja. de brief. De, het stuk dat u de, wilde. De lezing. Had. De lezing. Ja. De, uh, uh, uh, en het met grove leugens gepaarde complotdenken uh, waaraan zich vooral ja. de partijideoloog van de PVV bezondigt. Ja. Ook dat hebben wij in deze omvang en vooral bij een groepering met deze invloed in de politiek sinds 1945 niet gezien. Waarmee ja. u dus een uh, direct verband legt tussen de partijideoloog van de PVV en de bezetter. Uh, ik constateer het inderdaad voor het eerst is dat wij weer met grove leugens uh, van dat formaat uh, en met verdacht maar geconfronteerd zijn. Ja. Op welke leugens uh, doelt u en... dan? Wat? Op welke leugens doelt u dan? Uh, nou ja, het idee alsof er een soort saam, bewuste samenzwering zou zijn. He, om Europa te laten, we alleen maar de columns van meneer Bosma te lezen, alsof een bewuste samenwerking zou zijn ja. van de linkse elite om Europa he, door de islam te laten overnemen. Ja. He, de verdachtmaking die ook geuit zijn, he, de bewuste poging om het nationaalsocialisme als he, de het, als het socialisme, het socialisme gelijk te met de sociaaldemocratie, sociaal-democratie iedereen die iets weet van de geschiedenis weet ja. dat de sociaal-democraten tot de eerste slachtoffers behoorden, de eerste politieke slachtoffers behoorden van de naties ja. en dat juist de rechtse partijen waren natuurlijk die lang he, met die naties hebben gehuld. He, dit zijn allemaal zaken uh, uh, die, waar, uh, waar dus in het complotdenken in zit, waar die, waar die leugens in zitten, en waar dus nauwelijks meer de moed aanwezig is bij allerlei mensen dat ze wegkijken om daar stevig tegen in te gaan. Ja, Goed, uh, u kreeg dus te horen, uh, dit is uh, niet goed, dit kan niet, en wat ja. zei u toen? Toen zei ik van, uh, wat, men, het is natuurlijk typisch Nederlands, dat speelt op formele dingen, hè? men zegt dus niet van hier zijn we het niet mee eens, nee. nee, men zegt dit was niet de bedoeling. Hè? Uh, dit, want deze lezing moet politiek neutraal zijn. Nou, ik heb intussen begrepen van de, de drie leden, die zich dus, uh, niets achter deze afzegging hebben geschaard van die commissieleden, uh. dat dat onzin is. Dat doen is juist prikkelende stellingnemers. Uh. En waar het om gaat is dat 60 jaar lang kon je over deze dingen natuurlijk tamelijk politiek neutraal praten. Over de rechtsstaat en de ja. waardes en wat allemaal hebben we teruggekregen. En die dat kan eer. niet meer. Nee, want de PVV stelt die discussie en nee. heeft het antwoord die zaken politiek gemaakt. Ja, goed. Uh, dat irriteert u uh, klaarblijkelijk heel erg uh, uh, uh, veel, uh, zo te horen. Uh, in, ja, in ieder geval uh, nee, gaat de, de lezing niet liefst. door. Wat, huh? zegt u? De lezing gaat niet door. Ja. Dus u hebt een avondje vrij. Ja, uh, zoals het er nu naar uitziet. Maar kijk, u weet, verboden lezingen hebben een veel groter impact dan gehouden lezingen. Dus ik ben er eigenlijk uh, wel uh, blij mee. Nou ja, kijk, als het effect hiervan is dat u eindelijk eens die twee regeringspartijen in Den Haag, die tot en met de premier toe voortdurend bij alle morele vragen wegkijken, roepen van: nou ja, het is een volledige normale partij. Ja. Prima met wil zijn duur. Als die hierdoor gedwongen worden om eindelijk eens kleur te bekennen en te laten zien dat ze nog over een beetje moreel kompas beschikken. Dan is dat veel meer waard dan de vraag of ik die lezing wel of niet gehouden zou hebben. Dat vind ik als burger van dit land. Ja. Een veel wezenlijker kwestie dan de vraag of ik daarvoor een publiek van 50 of 100 man hoeveel het geweest zou zijn. Ja. En in Haarlem, en dat is natuurlijk zeker het averechtse effect hiervan ja. als het u probeert door het verbieden van een lezing de, in de doodpocht Kijk, als ja. die lezing was gehouden, had alleen misschien de plaats courante aandacht aan besteed. En dat was ja. het. Juist. En nu wil u heel Nederland weten, wat kan er door de vergreep... waarin de PVV, eh, de regering en ja. de regeringspartijen in de greep houdt... wat ja. kan er door die vergreep in Nederland niet meer gezegd worden? Goed, nou dat hebt u nu duidelijk gemaakt. Uh, en ik heb een vervelende mededeling, we zijn door de tijd. Ja, dat snap ik. <lacht> Hartelijk dank. <lacht> Prettige ja, dan. middag. Dames en heren, het is half elf. Uh, tijd voor het zonnetje van Radio 1. Prem, waar ben je? <laughs> Dank je wel, Sven. Uh, hoe waren je kijkzijfers gisteravond van oog in oog? Want dat wist ik nog niet. Ik heb ze nog niet gezien. Moet even kijken nog. Nou, uh, ik moest namelijk vroeg gaan slapen. Ik heb het niet kunnen zien, want luisteraars... ik ben in het Limburgse land voor het witte goud. De asparagus officinalis, oftewel de asperges. Vandaag in het primtime hebben we aandacht voor belangrijkere dingen... dan de lezing van Thomas van der Dunk. En dat is namelijk de kwaliteit van de asperges. Hoe zijn ze, hoe worden ze gemaakt? En er is een chefkok die speciaal voor mij... het beste aspergegerecht gaat prepareren. Dus, als u alles wil weten over asperges... de schoonheid van het witte goud, dan krijgt u dit nadat u eerst van Liselotte Thomassen hoort hoe het staat in de rest van de wereld. Radio 1, het NOS-journaal. De vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KM, KPN. Bij KPN verdwijnen de komende jaren 4.000 tot 5.000 banen. De winst valt tegen, omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en. Apfacabo FNV betwijfelt of zo hard ingrijpen wel nodig is... omdat KPN nog steeds veel winst maakt. Het CNV snapt niet dat de tegenvallende ontwikkelingen... van de laatste maanden aanleiding zijn om zo diep te snijden. De nationale ombudsman Brenning gaat onderzoek doen... naar het fotograferen van voetbalsupporters bij stadions. Hij wil weten wat er gebeurt met de foto's die de politie maakt. Ook wil hij weten waar persoonsgegevens van supporters worden opgeslagen. Verschillende supportersverenigingen hebben aangeklopt bij de ombudsman. De werkloosheid is in maart licht gedaald. Door een daling van 5000 zijn er nu 395.000 mensen zonder werk in Nederland. Met een percentage van 5,1 heeft Nederland de laagste werkloosheid in Europa. En de organisatie van verpleeghuizen Actis trekt zich de kritiek op de slechte hygiëne in de instellingen aan. Het Consumentenbond constateerde dat patiënten in vier op de tien instellingen het risico lopen een infectie te krijgen. Actus denkt dat het gebrek aan hygiëne komt doordat het belang ervan niet goed onder de aandacht is gebracht en dat medewerkers mogelijk niet voldoende geschoold zijn. En dat is nieuws op dit moment. AMWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat bij Soeterwouw de Rijndijk 4 kilometer. En op de A12 vanaf de Duitse grens in de richting van Arnhem. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen knopen Deil en Leerdam. 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter ook dicht. En er zijn problemen met de verkeerslichten bij Katwijk... op de provinciale weg N206. Vanaf de aansluiting met de A4... 40 richting Katwijk staat er 2 kilometer. En de andere kant op, richting Leiden, staat er ook een file van 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. Het witte goud, Asapargus officinalis, in gewoon Nederland asperges. Heerlijk om te eten, maar ook gezond. Niet alleen voor lijf en leden, maar ook voor onze economie. De aspergeteelt draagt met ongeveer 100 miljoen euro per jaar bij aan ons bruto nationaal product. En dan hebben we het toerisme niet meegerekend. 20% van de asperges worden geëxporteerd naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Dat is ook weer goed voor onze betalingsbalans. Voor de Limburgse economie is de asperge ontzettend belangrijk. Veredelingsbedrijf Limsies in Horst aan de Maas is wereldwijd het belangrijkste bedrijf op het gebied van ontwikkeling van nieuwe asperges. Veiling Zon in Venlo is de grootste aspergeveiling in de wereld. En in Melderslo, waar ik nu sta, staat het Asperge- en Champignonmuseum de Locht. De asperges die hier in Limburg worden gekweekt... vinden hun weg naar uw bordjes in de rest van Nederland. Vandaag praten we over alle aspecten van de asperges. Hoe worden ze gekweekt? Waarom is Limburg zo groot daarin? Welke asperges zijn de lekkerste? En natuurlijk, hoe maak je de asperges het beste klaar? Deel uw asperge-ervaring met me. De leukste, de irritantste, uw liefde met of uw haat voor de asperge. Bel me op 0800-1121. Suleyma wil heel graag de gerechten horen... want ze wil ook een gerecht hebben zonder ham met de asperge. U kunt mailen naar primtimeapenstaart.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. De asperge, 360 graden bekeken. Welkom bij Asperge Time. Luisteraars, de zon schijnt in het prachtige Limburgse land. Ik ben hier in het museum. U moet zich voorstellen, het is dan uh, klassieke oude gebouwen. Een prachtige binnenplaats. En dat staat hier bij huisje nummer 19, het Daglonershuisje. En daar loop ik naar binnen. En daar staat chefkok Bertus Liefting... die met zijn handen gewoon in warm water nu als uh, uh, eruit aan het halen is. Sorry dat ik u even stoor, meneer Liefting. Hoe lang bent u al chefkok? Uh, ik, zit, uh, ik heb 41 jaar in de horeca gezeten. En uh, wat is uw liefde met de asperges? Ja goed, ik ben er, uh, ik ben er 20 jaar geleden, of uh, 25 jaar geleden ben ik hier naar Limburg gekomen. En uh, ik kwam uit Noord-Holland, zeg maar. En uh, toen maakte ik voor de eerste keer uh, kennis met de asperges. Goed, dat, dat, is, uh, dat was zo lekker. Dat, uh, ik kende ze alleen uit, uit, uit een potje, uit een blikje. En toen heb ik ze gewoon vers leren eten. En... Sindsdien ben ik verliefd op de asperge. En het, het is nu half elf ochtends. En waarom, waarom is de chef-kok verliefd op de asperge? Ja, goed, vanwege de smaak, vanwege de, de, de, de dingen die je ermee kunt doen... met vis, met vlees, met... met ja, de combinaties zijn perfect. En wanneer is de asperge op zijn best? Nou, als het, als het van jonge bedden is en dan... Uh, ja, als het, als het zonnetje mooi schijnt en het is dus zeg maar na de paas... dan beginnen we volop en dan uh, komen ze uit de grond. Dan, uh, ja, goed, en dan begint het... Nou, nu, had ik, nu had ik één voorwaarde gesteld om hier te komen. En dat is dat ze moesten regelen dat ik heerlijke asperges ga maken. Ik zie een ja. grote pot met asperges en een ja. kleinere pot. Wat is in die kleinere pot? Uh, ik heb ze nu uit, uit het aspergevocht gehaald. En dan uh, heb ik ze in een pannetje met een beetje uh, geklaarde boter. En dan ga ik er zo meteen wat ham bij doen. Een aardappeltje en, uh, en een eitje. En dan heb je gewoon. En een lekkere uh, botersaus. En dan heb je de perfecte nu Zoals Nu eet... hoort, hè? Uh, Zoals het hoort. Nu, eet zo geen ham. U gaat speciaal voor haar eentje zonder ham maken. Zonder ham, ja, ja, dat is goed. En, en wat doet u voor. Uh, als, wat heb je dan als je hem zonder ham maakt? Wat, wat maak ah. je er dan? Dan kun je er. Ik weet niet of ze van vis of zo houdt, maar dan zou je er iets met vis kunnen doen. Of je zou iets met, uh, met uh, een, uh, een roerij of. Dus, de, dus, de, dus de mogelijkheden genoeg. En voor de vegetariërs? Daar kun, je, daar kun je ze bakken, daar kun je ze stomen, daar kun je allerlei... Uh, en, en met andere groentes combineren. Dus dat, uh... en, en komen mensen van heen en ver ook ja. dan naar Limburg om... Ja. Onbegrijpelijk. Toen ik voor de eerste keer het meemaakte... het leek wel of ze een pot honing voor de deur gooiden. Of, of ze allemaal op... Ik geloofde dat het ook niet in het begin, maar uh, het is inderdaad... Okay, en nu is het leuke, u gaat zo meteen dit klaarmaken. En terwijl we bezig zijn met de uitzending... brengt u elk geval voor mij, Barbara en Rien en de rest kunnen wachten... dat ik live kan proeven... Nee, dat is goed. Dat, uh, dat regel ik. Oké, okay, hartstikke bedankt. Ja, ja nee, nee, Over een paar minuten u... Je ja, geeft een seintje en dan... Uh, kom... Nee, u brengt ze gewoon als ze klaar zijn. Is goed. Ja. Want luisteraars, ik laat natuurlijk meteen alle journalistieken... Trouwens, ik ben dat niet echt. Laat ik meteen vallen om de lekkere asperges te kunnen eten. Maar dan loop ik naar buiten. En dan kom je bij 20 de asperse moes- en kruidentuin. En dan zie ik zo een soort wal. En um, dan ga ik naar de directeur van het museum. U bent... Jos de Kunder. En u bent? Jos Boots. Oké, okay, dan hebben we Jos 1 en Jos 2. Jos Boots. Jij bent een soort Asperge-guru? Uh, dat zeggen anderen van mij. Ik zal dat zelf niet verkondigen. Maar in ieder geval, ik uh, durf wel te zeggen dat ik een en ander van Asperge kan vertellen. En u bent ook... Uh, Wins idee was dit museum? Uh, het idee was eigenlijk van het bedrijfsleven in Limburg. Uh, de veilingen en organisaties zeiden we moeten wat gaan doen met Asperge. Want dat is het kroonjuweel van Limburg. Witte goud. Maar waarom alleen in Limburg, die asperge? Omdat in Limburg komt zeg maar 60 twee derde van de teelt voor. En dat is nog hoog geweest, dat verschuift zich nu een beetje naar Brabant. Maar wat is er zo speciaal aan die Limburgse grond? Nou, die Limburgse grond die is uitermate geschikt voor de spersdeelt... omdat hij een rul is. Want je moet met je vingers moet je oogsten, dus je moet je bloot uh, graven. En dan heb je rullig grond nodig, want als je dat op de Klei zou moeten doen... dan hou je geen nagels over. Dus de grond is uitstekend geschikt. Niet alleen vanwege de oogsten, maar je is ook uitermate geschikt voor de kwaliteit... Want zoals het met wijn is, is het ook met asperge. De grondsoort heeft een directe invloed op de smaak en de kwaliteit van de asperge. En bovendien hadden we hier uh, grote gezinnen. Dus de arbeid was voorhanden in de gezinnen. Want dat ging naar tien kinderen en nog wel meer. Dus dat ging vanzelf. Want die moesten al met twaalf jaar, wat nou niet meer mag van de minister natuurlijk, moesten die al meedoen. En dan had je de veiling hier liggen, die heel veel gedaan heeft, veilingzom. Voor de ontwikkeling van de asperge, om Bijna alles naar Duitsland ging. En Pieter, nu zijn het de Polen, hè? want we hebben geen Pieter, uh, Jos 2. Nu zijn het de Polen, nu zijn het niet meer de Limburgse kinderen. Nee, inderdaad. Uh, wij leunen op dit moment sterk op uh, buitenlandse arbeiders... die ons helpen bij de oogst. Ja. En als de Polen niet meer zouden komen, Jos 1... dan uh, hebben we een probleem hier in Limburg met het oogsten, hè? Ik maak me daar geen zorgen om, want als de Polen niet meer komen, dan komen Bulgaren en Roemenen. Ik ben vaker in Polen geweest, daar zijn ze ook de asperge aan het ontwikkelen. Het gekke feit zoet zich voor dat Polen komen naar Nederland. En Russen gaan in, in Pool-aspergeteel. Dus ik maak me daar echt geen zorgen om. Als... Ook niet met dit kabinetsbeleid, want ze willen Roemenen en Boegaren weren. Dat klopt. Ja, weren die hebben nog geen gerechtigheid... om hier zonder vergunning te vertoeven, maar dat komt wel. Nee, maar waar ik eigenlijk over wil hebben, Jos... We, we, we, jullie hebben hier een prachtige teelt, maar de mankracht om het te doen... He, het lukt maar niet om Nederlanders nu dit werk te laten doen. Hoe komt dat? De minister Kramp, die wil nou zeg maar, de mensen die geen werk hebben... Tragisch genoeg ze willen ze inzetten voor aardbeien, voor sperzen en andere dingen. Maar ik geloof daar niet in, want mensen die dat werk niet kennen, die. die, die, die die kunnen dat niet, die willen dat niet. En als ze het niet willen, dan krijg je het fenomeen... dat ze ingezet worden hier op het perceel, dat ze het niet goed doen. En dan zegt de kweker, jongen, ga maar liever naar huis, want daar heb ik niks aan. Jos 1, hoeveel mensen komen... Want luisteraars, Rien zet foto's en die kunt u allemaal op de websites bekijken... maar die bedden zijn ongeveer een halve meter hoog. En daar worden we, wanneer worden die asperges dan ingestoken? Die worden gestoken van half april tot en met 24 juni Sint-Jan. Maar hoe kan het dat er nu al asperges geoogst worden? Omdat het ontzettend fijn weer is geweest. Het is prachtig zonnig weer. En hoe zonniger, hoe sneller ze groeien. En hoe lang uh, moet de asperge uh, als die gestoken is, groeien? Uh, de asperge die groeit uh, in enkele boven de grond. Je kunt het zien. Daar waar uh, je nu ziet dat de grond los begint te komen, ja. daar komen de eerste asperges uit de grond. En wanneer zijn die asperges gestoken die nu uit de grond komen? Die nu uit de grond komen, die zijn vandaag, vanochtend al gestoken. En, en, dus ik snap het niet. Ik steek hem vanochtend en vanmiddag kan ik hem al eten? Ja, natuurlijk. Direct van het veld. Als, als ik mezelf bekijk, wij kopen smorgens asperge, die nauw gestoken wordt... en die, die consumeren we s'avonds bij diner. Maar hier, misschien nog even terug naar dat vervroeg, of dat, de, de, de vroegheid. U ziet daar plastic liggen... Ja. Uh, voorheen was het dus een bed wat onbedekt was. Tegenwoordig hebben we steeds meer plastic foliebedekking. Dat absorbeert het zonlicht en daardoor krijg je verwarming van de grond. En als die gekieterd wordt op temperatuur, dan gaat die. Want dan groeit je enkele centimeters per dag in het bed. En hoe lang moet je het maximaal laten staan in een bed? Nou, voordat die boven de grond komt eigenlijk. Want wij in Nederland willen witte asperge hebben. En wanneer die asperge met zijn kopje boven de grond komt, dat ziet u daar links. Dan wordt hij onmiddellijk, dus na een uur door het zonlicht beïnvloed, eh, gaat die paars kleur later groen. Wij willen wit, Amerika wil alleen maar groen. Oké, okay. uh, luisteraars, uh, we gaan nu, ik begrijp dat het eten klaar is. Maar ik kan niet in Limburg komen over asperges dragen, praten en niet rooën hersen draaien. Asperges. Stom op het bord waar ik net zij. <Siegelen> Luisteraars, oh, dit wordt zwaar, dit wordt echt zwaar. Ik kom hier binnenlopen. Er zit hier een prachtig bord met twee aardappeltjes. Barbara, laat me Asperges staan met twee aardappeltjes. Twee eitjes, wat uh, groen eroverheen. 1, 2, 3, 4, 5 asperges. Uh, u weet het, u mag bellen. 0800-1121. Dit is... Uh, hoe lang hebt u nu... Uh, ik kijk even naar de chef uh, Bertus Liefding. Hoe lang heeft u die erover gedaan om het klaar te maken? Ja, ongeveer uh, een minuut of tien. En, en, en met alle voorbereidingen, alles? Nee, dan heb je een half uurtje nodig. Schillen, ja. schillen. En, Sch Je begint met schillen en dan ga je ze in het water zetten... een uurtje en dan ga je ze koken in een klein beetje water... Als het aan de kook is, twee minuutjes, dan zet je het met een, met een deksel weg dicht. Laat je het een kwartiertje rusten en dan zijn ze goed in principe. Pieter Smits, ik heb begrepen, u bent de voorzitter van Dubbel A. Die wil het product asperges zo breed mogelijk onder de aandacht krijgen. U doet de jaarlijkse opening van het nationale aspergesseizoen. Wanneer was dat? Dat was de vorige, vorige week donderdag in het, het Spoorwegmuseum in Utrecht. Oké, okay, en um, die, die asperges er zijn mensen die ze nog steeds niet schillen? Ja, het grote, het grote probleem is dat er nog een hoop mensen weten dat asperges niet geschild uh, worden. Dat is heel erg jammer. Daarom dat tegenwoordig in het uh, supermarktkanaal ook uh, geschilde asperges worden aangeboden. Mm. Ja, mm. Mm. ik mag niet met de vorm mm. Ja. Mm. Mm. Vertel wat, alstublieft. Ja, en, uh, hij, hij eet alleen de kopjes op. Dat, dat konden wel Amerikanen zijn. Die eten alleen de kopjes op en laten de rest, uh, de rest liggen. Hè? Mm. Dus hoe, bela hoe belangrijk is de asperge voor Limburg? De Limburg, met name omdat het maar een deel is van, uh, van drie maanden, is in die periode. is het voor de, voor de, tuin, de land- en tuinbouw een heel erg belangrijk product. En ook voor de veiling in, uh, in Venlo. Mm. En... Misschien mag ik daar nog een ja, toevoegen, als dat mag. Uh, het is namelijk zo ook dat uh, we noemen het witte goud ja. Uh, dat is niet voor niks. Uh, we hebben vele teelt in Limburg. Dus een, een scala van gewassen. Mm -hmm. Maar als ik asperge benader... dan kun je zeggen dat dat een product is... wat, wat heel goed in de markt ligt. Mm -hmm. En wat een zeker product is. Als je ik noem wat uh, planten die gevoelig zijn voor je hebt... Die, uh, en voor overstromingen en voor water... Mm -hmm. dan heeft de asperge eigenlijk geen last van. Die bevries niet. Uh, die is zeker. Die brengt elk jaar ongeveer zijnzelfde gewicht... En uh, de, voor de economie is dat een heel belangrijk punt. Mm. Voor de kweker. Daarom noemen we dat het witte goud. Nou, de nu, zekerheid. Nu heb ik gisteren ruzie gemaakt met de milieubeweging. Dus dat wil ik weer goedmaken. Hoe zit het met de duurzaamheid van de asperge? Die duurzaamheid is excellent eigenlijk. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen zeg maar in de asperge. Ja. En waarom is die zo goed? Omdat asperge... Sorry, maar ik kan u zeggen dat Bertus, hij is fantastisch. Goed zo. Goed zo. Ja. Ik, ik wil bijna geen programma meer maken. Hey, laat het niet koud worden. Ja, ja en u moet een programma maken en u koud maken. Maar sorry, het duurzame. Hoe du doen jullie met gif en dergelijke? Nou, ik zal zeggen, u hebt die bedden net gezien. Ja. De asperge groeit onder de grond. Ja. Gedurende het seizoen mm -hmm. worden ze niet gespoten. Ja? Dus dat is al een groot punt, want het is nou eenmaal zo en we kunnen daar allemaal over, uh, over klagen enzovoorts. Maar je komt niet heen om gewasbescherming, want anders zouden we uh, voedselschaarste hebben van hier tot kunder. Asperge wordt zeer weinig behandeld. Ja. Mm -hmm. We gaan eerst naar um, Chris Maan van de Skal. Goedemorgen Chris. Goedemorgen. Ik stel het zeer op prijs dat je even aan de telefoon wilde komen. Weer uitleggen wie, wie de Stichting Skal is. Dat doe ik graag. De Skal is de controleorganisatie voor de biologische landbouw. en de biologische voedingsindustrie hier in Nederland. We hebben in totaal 3200 bedrijven die wij streng controleren. En we komen op de bedrijven, maar wij worstelen ook alle administratie door. Om na te gaan of deze bedrijven zich volledig houden aan de regelgeving hè, vanuit de Europese Unie die voor de biologische producten geldt. Hoeveel uh, is er een toename van de biologische aspergebouw? Het aantal uh, biologische telers, ik heb dat vanochtend nog even nagaan, is nog ver beperkt. Ik denk dat we over 2 à 4. Uh, ...bio-aspergetelers hebben in Nederland. Nou, Ik zou het bedrijf Tiboza vandaag in de uitzending hebben... ...meneer Tewen, maar die kon niet komen... ...want die was op het druk op het bedrijf... ...die heeft vorig jaar vier hectare in gebruik genomen... ...om op de biologische manier asperge te telen... ...en ik vroeg hem waarom hij dat deed... ...en toen zei hij de markt vraagt dat steeds meer. Ja, dat is heel uh, goed mogelijk. Wij, um, wij zijn natuurlijk vooral een controlerende instantie... ...we hebben niet alle zicht op wat precies... De markt doet, maar zodra een bedrijf zegt, joh ik uh, ik wil ook graag biologisch gaan produceren, dan meldt het bedrijf zich bij ons aan. Dan uh, komt uh, al direct een inspecteur kijken op het bedrijf en dan omdat een asperge, dat is een, uh, een meerjarig gewas, dan moet eerst die teler moet zich drie jaar lang aan de strenge biologische eisen houden. Mm -hmm. En als dat allemaal goed is gegaan, dan mag die na drie jaar die asperges ook als biologisch en met het keurmerk erop verkopen. Oké, okay. Chris, um, uh, hoe kan ik weten als ik in een restaurant of in een winkel ben. of het nou een, een goedgekeurd keurwerk is door jullie. of het een asperge is die niet door jullie gecontroleerd is? Nou, het is zo dat uh, het product voor de consument. dat moet zichtbaar de aanduiding van biologisch hebben, maar wat veel belangrijker is. Er moet inderdaad een herkenning zijn voor de consument. Dat is het, het keurmerk, het, het eco-keurmerk. Zwart-wit, dat al 25 jaar lang bestaat. Dat betekent dat het dus aan die strenge regels uh, voldoet hè, vanuit de Europese Unie. En uh, sinds kort is daar ook een Europees keurmerk, wat voor precies hetzelfde strenge eisen staat. Dat is een, een, een blaadje met de sterretjes van de Europese landen. En bovendien uh, zal de consument, als hij goed kijkt, zal die ook altijd op de producten zien staan wat de controleinstantie is geweest die dat heeft gecontroleerd. En op de Nederlandse producten vind je daarom altijd skal staan. En op onze website kun je dan met het nummer van het bedrijf wat er ook bij staat nagaan of dat inderdaad een officieel een goedgekeurd bedrijf is. Oké, okay. Chris, hartstikke bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. Ik stel het zeer op prijs en ik heb een moeite. Luisteraars, het is jammer dat de webcam niet anders staat. want Barbara is aan het eten. Chris, uh, Sulema is aan het eten. Rien is de enige die echt volop werkt. Is onze technicus Kees de Hoop. En uh, dat is echt heel oneer. Oh, Kees is ook aan het eten, hoor ik, oh. van Barbara. Um, <laughs> Pieter Smits, ik heb een beller. Frans, goeiemorgen Frans. Dag Prem, ik heb een vraag, een, een beetje een rare vraag. Als ik s'avonds asperges gegeten heb en ik doe s'morgens een plas, dan is het een vreselijke vieze lucht. Ik heb overwogen om eerst eens even naar de arts te gaan, maar dat is niet nodig, dat komt door de asperges. Hoe is dat mogelijk? Wat, wat, wat voor een chemische stof zit daarin? Dat het zo vreselijk gaat stinken. Goeie vraag Frans, ik heb er nooit op gelet, maar mee plas ruikt altijd heerlijk. Maar ik zal het aan Jos en Pieter vragen. Pieter... Het eh, Amerikaanse onderzoek, dat klopt dat jij het niet kan ruiken. Want 30% van de mensen, daar werkt het niet. En bij 70% dus wel. En daar nee, wordt asparginezuur afgezonderd. Afge, afge, afge, en dat asparginezuur, wat in die asperges is, zorgt ervoor dat de, de, de, de urines morgens of na het eten van asperges een geur heeft. Maar is het, is het, is, is het schadelijk? Nee, nee, absoluut niet. Het is juist uh, zuiverend. Het is, ty ah. het is typisch. Ja, het, typisch. Typisch. het verwondert mij elke keer, want uh, Pieter zegt uh, na zoveel uur. Ik denk zelfs al na binnen een half uur ja. al, bij een heleboel mensen. En uh, ik vind dat fenomenaal, dus dat die aspergesappen in zo'n korte tijd door je body gaan. Dat wil zeggen, ze moeten door de maag door het darmkanaal, door de nieren... En, en, en soms na 20 minuten van half uur is het... Hé hey, Frans, je hoeft dus je heel dus... Heel typisch ja. als je asperge is. Heel gezond. Ja. Frans, je hoeft je totaal niet druk te maken. Het is dus goed voor lijf en ledenen. Veel asperges eten en veel plassen. En goed voor okay, de lijn, dus ook ik, nog. Ik ben dus heel gezond. Je bent ja, heel ja, gezond. Door asperge. Oké. Meneer Hendricks... Uh, Hé hey, Frans, dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Meneer Hendricks, goedemorgen. Een hele goede morgen. Eh, uh, ik... Vind ik vind eigenlijk dat ik even een opmerking moet maken over uh, het feit dat wij in Nederland fantastische kwaliteit hebben aan asperges mm -hmm. En het voor mij dan ook heel apart is, heel vreemd is, dat ik in de plus supermarkt, in dit benade, uh, asperges zie uit Peru. Mm -hmm. En dat ja. vind ik zo heel erg apart. Pieter, leg het uit. Ja, het grote probleem is met die... Uh, we hebben a, in Nederland ruim voldoende asperges. Maar in Peru, doordat daar op verschillende plateaus... met verschillende temperaturen gewerkt wordt... hebben ze daar het hele jaar asperges. Dus in het voorseizoen, zeg maar januari, februari... heb je Peruaanse asperges. Het nadeel daarvan is dat die per boot worden aangevoerd. Daar worden conserveringsmiddelen aan toegevoegd... waardoor de smaak helemaal wegvalt. Nou, we ik zijn, moet wel zeggen, niet... als ik in de winter... Uh, uh, uh, uh, meneer uh, Hendricks, als ik in de winter asperges wil klaarmaken... ...ben ik heel blij met, want is zijn voornamelijk groen... ...en het blijkt dat ze ontzettend ook bijdragen aan die Peruaanse economie. Ja, dat is absoluut zo, natuurlijk. Maar de is vooral een punt van nauw oogsten... ...en dat zal, ja. zal Bert mee mij uh, bevestigen... ...zo snel mogelijk consumeren. En die ja. Peruaanse zijn weken onderweg, ja. dus... Ik snap er niks van dat, dat bepaalde zaken, vooral in het seizoen dat wij Nederlandse Spersje hebben, nog naar die buitenlandse grijpen. Oké, okay, dankjewel voor ja, ja. de bellen meneer Hendricks. Um, ik heb hier van Angelique, hoe bewaar je het beste? Zij zegt in een natte handdoek in de koelkast, dat doe ik altijd. Hoe bewaar je het beste ja. wie? Ja, dat kan. Heel erg goed. Het, het makkelijkste, als je asperges koopt... dan kun je ze of in, de, in, de, in een natte doek in de koeling leggen... of eventueel in een koude kelder. En verder, op, de, op het moment dat je ze gaat gebruiken... is het heel verstandig om een, een, een halve centimeter... Van, de, van het einde van de asperge af te snijden... en ze dan nog een half uurtje in water te leggen... waardoor ze zich weer helemaal volzuigen. En dan, heb je een, en dan kun je ze goed schillen en heb je een perfect product. Even weer naar de chef-talk. Kun je ze van tevoren schillen en ze dan bewaren? Dat kan ook, ja, dat gaat goed. Ja, ja. En, en voordat ik ze kook, een half uurtje van tevoren in het water liggen. Dat ja, is... ik, ik, ik zet, ja dus, maar, dus je kan ze wel schillen en dan kool bewaren. Ik heb hier van Jan van Dijk, het witte goud is bijzonder lekker gebakken met gerookte spekjes en een klein beetje room. Um, Kees Vermeulen vraagt, waarom zijn er zoveel smaakverschillen tussen de asperges? Dat ligt aan de grondsoort waar die, waar die groeit. En uh, dat is hetzelfde als bij wijn. Uh, de, de, de grond bepaalt de smaak van de asperge. Dus die Brabantse grond van een smaak. Is veel zoeter. Dat ja. zijn veel zoeter. Onze asperges zijn, zijn dat wat wittender. Ja, ja, ja. Dat, zijn wat, en dat vind ik ook ja. lekker. Ik vind die zoete asperges... Alleen, alleen, dat kun je niet zien. Je kunt wel de kwaliteit zien. Want uh, de allerbeste asperges is uh, nou de premium uh, wit goud. En dat is een asperge die is 22 centimeter lang. Een doorsnede tussen de 20 en de 24 millimeter. Helemaal recht. Helemaal wit. En, ik en die komt uit Limburg? Of die waarom? komt uit Limburg, ook wel uit Brabant. Die, die kom, maar je kunt aan de asperges dus niet zien hoe de smaak is. Maar Jos 2, dat zou ik eigenlijk dus op de asperges moeten zeggen: geteeld in Limburg of geteeld ja. in Zoals je met wijnen doet. Ja, ja, en de asperges Ik heb er altijd al voor uh, gevocht om een uh, asperges controleren. Ik denk dat wij ook naar, een, een, merk, naar een merk moeten. Ik zal maar zeggen, het, het Venlo-asperge... of ik noem maar wat, ja. of, of Eindhoor-asperge. Zoals je een château's ja, hebt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar okay. die smaak wordt ook nog beïnvloed... door het rassenbiedje, maar ook ja. aan de snelheid... van groeien. Als ja. je warm weer hebt... en dan komt een onweersbuitje... dat die vlot groeit, dan ja. gaat het ook beter... als dat het heel koud is en dat die langzaam... Want in die asperge zit er ook heel veel water, hè? 90%. 90%. Dus eigenlijk eten we hier gewoon water. Ja, ja. Ja, Daarom is het ook goed en... voor de lijn, hè? <laughs> oh, ik moet op... Heel veel asperge. Luister, vinden. als je moet maar op de webcam... Foto's kijken naar Pieter, hoe die eruit ziet. goedemorgen, goedemorgen meneer Kivit. Hallo. Hallo, u moet uw radio iets zachter zetten, meneer Kivit, en gaat u gaan? Ik heb geen radio aan. Oh, sorry, dan is het de fout van Kees, die zit te veel asperges Niet. Gaat u gaan? Moet je luisteren, ja? we krijgen, we hebben, op dit moment hebben we een voorjaar. Hè? Normaal gesproken kosten de asperges 10 euro de kilo. Maar op dit moment is de prijs al gezegd naar 4,50 euro de kilo. Ja, ongeveer zo. En, ja, en dus uh, wij krijgen een komend paasweekend, dan gaan we een barbecue buiten. Heel Nederland moet asperges gaan kopen. Dat en, is een hele goede dat tip. Is zeker, dat, dat is zeker. een hele goeie tip. Ja, dat maar is want... gewoon zo. En dan geen Peruaanse, maar gewoon Nederlandse. Meneer, ja, meneer Kivit, laat dan me dan raden. Hij is razendsnel de voorraad weg, meneer, worden weer een tientje. Meneer Kivit, laat me raden. U bent teler. Ik ben uit, want ik ben de appels aan het doen. <laughs> maar, dat is een warm pleidooi. Voor de Pasen maar, maar moet, moet iedereen dus, asperges hoe eten. Hoe komt het dat de prijzen zo laag zijn? Omdat er heel ja, veel, veel aanvoer een is, een afval, is. Door het prachtige he? weer is er heel veel aanvoer. Mm -hmm. Buitenproportioneel voor de tijd van het jaar. Mm -hmm. En uh, daarom zijn ze dus ook uh, inderdaad de helft van de prijs van vorig jaar. Maar ja, dat, uh, dat worden in het eind van het seizoen wordt dat weer ingehaald. Dan komen er minder. En dan zal de prijs op het eind van het seizoen waarschijnlijk wel weer oplopen. Dus okay. nu asperges eten. <laughs> Nu, nu, vanaf... en nu zijn ze op lekkers, nu asperges. We hebben Bernhard. Goedemorgen Bernhard, zeg het maar. Ja, dag Prem. Uh, ik vraag me af, ik ben zelf Fransman en in Frankrijk worden zowel uh, witte als groene asperges gegeten. Ja. Ja. En uh, in Nederland zie je eigenlijk alleen maar witte asperges, ja. terwijl die groene eigenlijk uh, ja, ontzettend lekker zijn. En uh, die lijken me ook nog uh, uh, veel gezonder op nog. Nou, nee, dus dat is, ja, de, het gezondheidsaspect is absoluut of, niet waar. Uh, wa waarom worden alleen maar witte asperges gegeten? Dank u wel uh, voor het bellen. In alle Engelstalige landen worden groene asperges geteeld. In Frankrijk, daar hebben ze niet alleen groene, maar ook violette. En dat komt omdat de Franse aspergetelers niet zo vroeg opstaan. Die staan laat op. <laughs> en dan gaan die, laten ze daar, die asperges dus maar, boven, de, boven de aarde Even voor komen. de duidelijkheid. Als hij dus hoe witter, dat betekent hoe jonger... Ja. En hoe ouder hij wordt, dan wordt hij magerder en groener. Ja. Dus de groene asperge is zeg maar de oudere asperge... en de witte asperge is de jonge. Ja, die zijn dunner ook. Okay. Dat boven de, ja, ja, boven de maar, grond. Maar, maar, maar groene asperge groeit alleen maar boven de grond... en witte die groeit in dat bed. Maar hoe komt het dat we in Nederland voorliefde hebben voor de witte asperge? Dat is denk ik gegroeid uit de historie en... Uh, dat is geen antwoord er op te geven, maar dat is gewoon historie. Dat, dat is gewoon historie, ja, uh, En de Amerikanen, daar hebben ze hele grote percelen. Daar kunnen ze niet weten. oosten doen, ze het allemaal met een maaimachine. Want daar hebben ze 100% en homer, gaat Oké, ik heb hier van Cor Corneen Verhoeven, die zegt hij is chauffeur bij de Spar. En dan noemen ze de asperges ook wel Spargel. Ja, dat is, Duits, dat is de Duitse naam. Oh, de Duitse Osperges. naam voor asperges. Paardel is de Duitse naam voor asperges. Oké, okay, en in de grensstreeks gebruiken ze dus de ja. Duitse namen nog. Ja. Oké, okay, en dan zegt Kr Krulmeis: Ik ben blij dat ik in Amsterdam woon als Limburgse, want ze komen mijn neus en oren uit, die asperges. Uh, uh, is dat niet Ik ook... Je mag niet meer meedoen. <laughs> maar zijn sommige mensen daar uh, ook erg gevoelig voor? Ja, je hebt mensen, die uitgesproken liefhebbers. dat je hebt mensen die, die, die, die het niet lekker vinden. Luisteraars, het is onvoorstelbaar, maar de tijd zit er bijna op. En ik moet nog, Asperges, ik krijg nog snel van Rien één tweet. En dat is, krijg zo het zin in Asperges, de JOVD-voorzitter Martijn Jonk. Martijn, kom naar het Limburgse land, kunnen jullie misschien weer wat zetels winnen op de PVV? Ik dank alle luisteraars, deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, waaronder veel Aspergetelers en eters, de financiers van de publieke omroep, Redakt Anouk Tulner, Aarts en Sulema El Galdi. Productie Hans Twint en Momo Saru, Techniek, logistiek en transport. Kees de hoop. Die deze grote bus veillos hier op de binnenplaats van het museum loosten. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen.